Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Amsterdam zijn vannacht de laatste voorbereidingen getroffen voor de inhuldiging vandaag. De dam is deels afgezet met hekken, waar kort na middernacht de eerste mensen zich verzamelden... die niets willen missen van de gebeurtenissen bij het paleis. Verder werden fietsen weggehaald, pleinen schoongespoten... en is de hoofdingang van het Centraal Station afgesloten. In de stad was het druk met het uitgaanspubliek dat Koninginnennacht vierde. Dan zijn er zijn ruim 40 mensen opgepakt, vooral vanwege dronkenschap of vechtpartijtjes. Ook in andere steden was het drukker dan andere jaren, zoals bij de Vrijmarkt in Utrecht. En in Den Haag ging de grote markt tijdelijk op slot. Er konden geen mensen meer bij. In Den Haag werd met veel optredens het traditionele Koninginnennacht gevierd. Bangladesh is trots op de manier waarop het de hulpverlening... rond de ingestorte textielfabriek heeft aangepakt. Het ging zo goed dat buitenlandse hulp niet nodig was... zegt de minister van Binnenlandse Zaken tegen de BBC. Die hulp was wel aangeboden, onder meer door de VN en het Verenigd Koninkrijk. De autoriteiten hadden er volgens de minister vertrouwen in... dat ze de operatie zelf tot een goed einde konden brengen. Hij wijst erop dat bijna 2500 van de 3000 mensen... die in het gebouw aan het werk waren, zijn gered. In de Belgische plaats Zedelgum is de brievenbus van het gemeentehuis gekraakt. Die was bedoeld voor enveloppen met geld van eerlijke inwoners. Anderhalve week geleden dumpte dieven een gestolen kluis in het dorp... met daarin een miljoen euro. Dat geld kwam op straat terecht. Bewoners schraaiden het weg en staken het in hun zak. De burgemeester riep op het geld terug te brengen. Ze konden de bankbiljetten anoniem in de brievenbus stoppen. Die brievenbus is dus nu gekraakt. Of er geld in zat en hoeveel is niet bekend. Het weer het is koud met minimaal tussen 0 en 4 graden. Aan de grond ligt de vorst. Overdag overal droog met in het noorden veel zon. In het zuiden bewolking. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NLS Journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De Troonswisseling. Live vanuit Amsterdam. Deborah Blekkenhorst en Klaas van Kruisten of een heel vroege goedemorgen. Koninginnen nacht loopt op zijn einde en nog vijf uurtjes te gaan. We tellen af, dan geeft koningin Beatrix het stokje over aan zoon Willem-Alexander. En het is ook voor ons, voor Klaas en voor mij, het laatste uurtje. Ja, ja, misschien bent we onderweg naar Amsterdam, het zou kunnen. We hebben in ieder geval verslaggevers in Den Haag en Utrecht en ook hier in Amsterdam... om het een en ander te volgen. Als er wat gebeurt, dan hoort u het hier op Radio 1. Er is natuurlijk uh, nog steeds live muziek van Emu Landman. Gaat hij zo meteen spelen. Ja. En u kunt ook gewoon bellen. Heeft u tips voor onze nieuwe koning of mooie herinneringen aan koningin Beatrix... Dan, uh, ja, dan kunt u dat met ons delen. Uh, u kunt bellen naar het gratis nummer 0800-1121. Heeft u misschien een mooie anekdote, de koningin is ontmoet of iets meegemaakt? Laat het ons weten, 0800-1121. En we beginnen dit uur bij het Centraal Station van Amsterdam, hier vlakbij. Anne de Jong is daar. Anne, komen er al mensen aan die echt speciaal voor deze heugelijke dag komen, voor de inhuldiging? Ja, dat had ik eigenlijk wel een klein beetje verwacht. Maar uh, tot op heden zijn het al heel veel mensen die een beetje, nou soms misselijk, soms nog een beetje vrolijk en Oef. vooral heel erg de weg kwijt uh, teruglopen richting Amsterdam Centraal om weer ergens anders het land in te gaan. Ik sta nu met mijn neus naar de hoofdingang toe die nog wel open is, maar ja, er komt gewoon nog niemand uit. En dat is voor mij ook niet zo gek, want ik heb het net even opgezegd. Als je uit Groningen komt, dan kan je er eigenlijk pas rond half acht hier zijn. Want eerder o, gaan die treinen gewoon niet. Oh, nou ja, dus voor iedereen die uit het hoger noorden komt, die, uh, daar moeten we nog even op wachten. Maar ook op de rest dus, blijkbaar, Anne. Ja, nee, ik, ik hou het hier heel goed in de gaten, volgens mij, het, het komende uur. Maar tot op heden heb ik nog, uh, nog niks gezien. Blijf op je post, zou ik zeggen. Ja, veel succes daar. Hier op de Dam in Amsterdam, waar we live op Radio 1 vandaan uitzenden... Uh, zien wij uh, dat er toch al aardig wat, uh, wat mensen uh, zich verzamelen... bij de hekken die voor het paleis op de Dam uh, neergezet zijn. Ik denk een rij of uh, drie, vier dik. Uh, wellicht dat we zometeen ook daar nog even verslag van zullen doen. Ja, het Koningslied. Er is al veel over gezegd... maar vanavond is het dan eindelijk zover. Dan zal heel Nederland het zingen voor koning Willem-Alexander... Maar kent iedereen die tekst al? Sophie Eskes oefent alvast op straat. Ik heb deze week geoefend. Nou, dat wil ik wel eens horen. In Koor. Ik staan hier meer mensen? 1, 2, 3. Daar sta je dan. Je zag dit moment al zo vaak in je dromen.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 Het zit er al toch wel een beetje aardig in, hoor. Stiekem wel, ja, ja. stiekem toch wel. Ja. Sophie Eskes uh, ging oefenen met de mensen op straat. En dat blijft ze, denk ik, nog wel even doen. We gaan muzikaal even een, uh, nou, een trapje of uh, duizend uh, omhoog. Want uh, Emiel Landman, hij is hier uh, in onze geïmproviseerde studio te gast. Uh, Emiel, nogmaals welkom. Uh, je bent ook een, uh, een, een Amsterdammer, toch? In Amsterdam geboren, ja. ja oh, je woont er niet meer? Nee, ik heb een, uh, een omweg gemaakt via uh, het zuiden. In de Eindhoven gewoond een tijd. En nu woon ik in Utrecht. En hoe is het dan om deze stad te zijn van uh, vannacht? Um, ik ben vooral erg moe. Dus het is vooral, uh, ja. <laughs> het is vooral uh, erg uh, wazig. Ja, <laughs> nou, nou ik, ik wil je muziek zeker niet bestempelen als wazig... maar zeker wel als heel erg sferisch en intiem en ook klein. Ik bedoel, dat kan me voorstellen als je moe bent... dat je dan nou misschien af en toe ook een beetje zo uh, wegdommelt. Ik zelf? Ja? Nou, nee hoor. Wat gebeurt er met je als je muziek maakt? Ik kan er misschien naar eens wel nog beter instappen zelfs. Ja? Ja, want er is weinig, weinig ruimte in mijn hoofd over om na te denken... over uh, met een van volgende week. Maar wat, wat, wat gebeurt er met je als je zo meteen de gitaar gaat beroeren? Sorry, wat zei Ik zeg, wat gebeurt er met je als je zo meteen de gitaar gaat beroeren en gaat zingen? Um, ik denk dat ik uh, daar gewoon alleen nog maar daarmee bezig ben. Ja. Dus dan stap ik gewoon in zo'n liedje. Eenvoudigweg een knop omzetten. Um, ja, eigenlijk wel. Denk ik het wel, ja. ja. Je gaat uh, het uh, nummer home uh, spelen en zingen voor ons. Um, kan je daar nog iets over zeggen? Um, ja, ik ben anderhalf jaar geleden uh, begonnen met schrijven van liedjes. Ik was eerst eigenlijk altijd alleen uh, gitarist in verschillende bandjes. En dat was het allereerste liedje wat ik, uh, wat ik schreef. Dat is bijzonder. Dankjewel je wel dat je dat nu wil gaan spelen op Radio 1. safe way back home find a safe way back Show us your love For all you've had and cared Radio 1, Emiel Landman. Ik geef je toch een klein beetje. Applausje. Lekker awkward, maar het hoort er wel bij. Want uh, prachtig, prachtig. Wil je meer weten over hem, dan moet je even naar zijn website gaan. Uh, EmielLandman.nl is de URL daarvan. Thomas Boeschoten, um, de politie, daar hadden we het zojuist al even over... Uh, heeft een, een soort van crisiscentrum ingericht... om uh -huh. alle tweets en uh, Facebookberichten in de gaten te houden. Ondalmere, dat doe jij ja. uh, ook voor ons vanavond hier. Je zit achter uh, twee schermen. Ja. Uh, net zei je al, het is erg rustig, maar ik ga je toch vragen... Uh, ben je iets tegengekomen waarvan je denkt, ja, dat is wel nou, opvallend. Wat ik heb geprobeerd te doen, is even een soort replay te maken... van alles wat er is gebeurd... En wat je vooral ziet is uh, grappen. Maar ja, dat zie je altijd. <laughs> grappen, grappen, grappen. En, uh, Zit er heel... ook heel leuke tussen? <laughs> nou, nee, ik heb niet heel specifiek op gelet. Maar, maar. Je kijkt er een beetje vermoeid bij. Uh, ja, nou, ja tw Twitter is één twit grote grappenfabriek. Uh, als we het even alleen over Twitter hebben. Maar goed, ja. En verder, uh, heel veel van die. Uh, uh, als je dan op zoek gaat naar echte dreigingen en problemen en zo. dan zijn het heel veel van die P2000 meldingen. En, en die, die worden dan automatisch getweet. en dat zijn er dan tien tegelijk die je dan voorbij ziet komen. En uh, wat me ook opvalt is, is dan, dan denk je ook weer iets tegenkomend zijn. Iets over een vechtpartij. Maar dan blijkt het gewoon omdat het op het was. En iedereen daarover gaat tweeten, bijvoorbeeld. Dus dat zijn even de snelle dingetjes die ik net voorbij zag komen. Maar dus niet heel veel uh, spannend. Sorry. Nee. <lacht> nou ja, prima dat het een uh, rustige nacht is. Maar, ja. Wat trekt jou aan in die... Want je zit er tot over je oren in. Mm -hmm. Wat trekt jou aan in die sociale media? Nou, Wat ik, wat ik heel gaaf vind is dat stel, uh, wij gaan met z'n allen alle tweets versturen of iets anders. En uh, één zo'n tweet, dat is in principe... ja, dat betekent niet zoveel. Dat is 13 in de Maar op het moment dat je die allemaal op één grote hoop gooit... en je gaat kijken wat voor patronen je erin kunt ontdekken... dan wordt het gaaf. Dan wordt het echt leuk. Maar dat moet je even uitleggen, dat begrijp ik Oké, okay, ik, ik leg het even uit. Nou, Project X is misschien een mooi voorbeeld. Uh, nee, nee, ander voorbeeld. Uh, de, de politiek en de wetenschappers. Ik heb, uh, ik heb alle berichten gedownload, alle tweets... van uh, zowel alle hoogleraren in Nederland als van alle politici. Dus de leden van de Tweede Kamer. Nou, Dan zit je dus met 200.000 uh, berichten. En als je die allemaal moet gaan lezen handmatig... nou, je kunt je er iets bij voorstellen. Dat, dat... is ondoenlijk. Ja, en, en je gaat sowieso geen patronen ontdekken of zo. Maar op het moment dat je die gaat visualiseren... wat eigenlijk betekent dat je een plaatje maakt van patronen... Dus, uh, een grafiek als het ware. Een grafiek als het ware, ja. Uh, in dit geval net, uh, netwerkvisualisaties vind ik zelf het mooiste. Uh, bijvoorbeeld, ik wil laten zien wie, wie retweet... Dus elke keer dat een politicus iemand retweet, is dat een connectie met iemand anders. Ja, het is eigenlijk het bericht opnieuw verstuurd uh, zonder ja. daar iets aan te veranderen. Ja, oké. Okay. En ik wil dat laten zien. Dan kan ik laten zien wie min of meer een ander beïnvloedt. Dus op het moment dat jij mij retweet, dan betekent dat dat jij mijn tweet zo interessant vond dat je hem doorverstuurt. Ja. Nou. Dat is een eenmalige gebeurtenis. Maar op het moment dat je die allemaal op een reis zit... dan kan je daar dus patronen in ontdekken. En wat voor patronen heb je dan nou, over? Bijvoorbeeld, uh, leden van de Tweede Kamer, wat doen die nou de hele dag? Die gaan alleen maar hun partijgenoten zitten retweeten. Ja. Ja, dat is op zich ook logisch, want... Uh, Free ja, publicity. Die zag ik aankomen. Ja, ja, ja. zag je aankomen. Ja. Dus ik dacht, ik ga naar die hoogleraren kijken hoe die dat doen. Ja. En ik dacht, nou, dat zal wel, dan krijg je een hoogleraar van Twente. Die gaat iemand van Twente retweeten de hele dag. Maar dat viel dus tegen, want uh, al die kleurtjes... ik had ze allemaal een kleur gegeven per universiteit... die stonden allemaal door elkaar. Dus het was één grote weerwaarde. dus ik snapte dat niet... En uh, hier komt ook weer bij kijken dat... Uh, uh, uh, een analyse is niet altijd een druk op de knop en er zit een inzicht. Je moet altijd even net iets verder zoeken. Yeah. Maar goed, dus ik ging verder zoeken. En toen bleek dat de hoogleraar heel simpel... gewoon op interessegebied elkaar aan het retweeten waren. Dus de economen zaten bij elkaar en de theologen zaten bij elkaar. En, nou, enzovoort, enzovoort. Ongeacht en... van welke universiteit ze afkomstig zijn. Ja. Dus, dus dat vond ik grappig om te zien. En tussen die economen zaten natuurlijk de economiejournalisten en, uh, nou, enzovoort. Ja. Dus dat is op zich heel logisch. Alleen, het is wel leuk om het nog heel eventjes in kaart te brengen... en om daar dan een beetje doorheen te zwerven. Een soort, je maakt een soort van uh, melkwegstelsel met allemaal sterren eigenlijk... Ja. waar je het dus uh, kan flaneren uh, ja, als het dus ware. Zoals je vroeger als kind met puntjes alles aan elkaar moest verbinden... en dan kreeg je een tekening. Nou, precies. Ja. Je bent precies. van plan om uh, af te studeren op dit onderwerp. Uh, <laughs> ja. wat, wat hoop je hier later mee te kunnen doen als je groot bent? <laughs> ja, goede vraag. Um, nou, ik... ik ja, wat, wat hoop ik hiermee te doen? Jeetje, dat, dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Nou ja, ik denk, uh, door, ja je, je, je, je neemt op, toch wel stappen natuurlijk. Nee, op dit moment, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En, en dan blijkt dus dat, dat je daar ook nog uh, je beroep van kunt maken. Dit soort dingen vind ik gewoon voorlopig nog wel leuk om ja. te doen. En het lijkt me leuk om hier op te promoveren bijvoorbeeld. Dus daar ben ik een beetje mee bezig. Ja. En uh, ik heb nu bijvoorbeeld de Utrecht Data School opgericht. Dat is een cursus die ik bedacht heb op de Universiteit Utrecht. En uh, waarin we dit soort dingen, die ik dus net heb uitgelegd, eigenlijk uh, proberen te leren aan de studenten. En die doen het dan weer in opdracht van, uh, van uh, opdrachtgevers van grote bedrijven en zo. En nou ja, daar ben ik nu heel druk mee. En voorlopig vind ik dat erg leuk als, uh, als baan. En, uh... Ja. Nou, ik ben wel benieuwd uh, of jij ons zometeen eens wat tips kan geven... op het gebied van hoe kunnen wij nou Twitter inzetten in ons voordeel? Misschien als bedrijf of mm -hmm. als uh, politicus. Daar zal je vast ook wel wat ideeën over hebben. Ja, dus uh, blijf vooral nog even zitten, <laughs> Thomas. Okay. Um, ja, we vroegen ook uh, verschillende bekende Nederlanders naar een, uh, een tip... Hè, voor uh, Willem-Alexander, onze aanstaande koning. Onder andere ook Claudia de Brij. Hallo, ik ben uh, Claudia de Brij en uh, ik heb een tip voor Willem-Alexander... die natuurlijk nu naar dit programma zit te luisteren... en echt zich heel veel gelegen van laten liggen aan wat wij met z'n allen denken. Maar um, mijn enige tip is... Uh, blijf zo leuk, volgens mij is het een leuke jongen. En hij wordt ook alsmaar leuker, wordt wat minder gespannen. Volgens mij is de een leuke vader, hij haalt natuurlijk ook een leuke vader... En op foto's komt hij ook een beetje over, zoals Klaus met hem en zijn broers was... Zo, zo lijkt hij voor zijn dochters... Blijf een beetje een leuke vader en uh, blijf bij Maxima als het half lukt, want uh, dat zou ik ook doen. Ja, <laughs> ja dat zou ik ook doen. Ja. Dat is toch wel een goede tip. Ja. Uh, Tim Timmerman, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u, uh, nou ja, u heeft niet echt uh, direct een, uh, een tip voor koning Willem-Alexander, maar wel een mooie herinnering aan zijn moeder. Een hele leuke, ja. Uh, ik ben geboren in 1931. Ja. En in 1937 werd ik zes jaar en dat betekende dat ik in september naar de lagere school ging, zoals ja. het toen heette. En eh, al heel gauw hoorden wij van de juf dat er een prinsje of een prinsesje geboren zou worden. En dat we dan een liedje voor haar moesten leren, eh, zingen. En daar zou een obade afgenomen worden als het prinsesje geboren of het prinsje geboren was... En dat mochten wij dan zingen voor de burgemeester van Zuilen, daar woonde ik in de tijd. Het was toen nog een heel vredig dorpje, dat is later een beetje veranderd. Maar goed, wij kwamen dus elke dag op school en eh, in het begin was het eventjes repeteren. En uiteindelijk op 31 januari 1938... Daar kwam de hoofdmeester binnen en die vertelde dat er een prinsesje geboren was. Eindelijk, want u was al zo lang aan het oefenen. Ja, we waren al lang aan het oefenen, maar ja, dat prinsesje kon geboren worden nog in december... Als het te vroeg geboren werd, maar het werd eigenlijk wat later verwacht en dat bleek ook wel wat later te zijn. En dat had ook wel gevolgen. Maar in ieder geval, de, de hoofdonderwijzer kwam ons roepen en we mochten naar beneden. En daar stond de toenmalige burgemeester van Zuiden, dat was burgemeester Norbruis. En die kwam de Obade afnemen. En toen moesten wij het eh, liedje zingen voor het prinsesje. En die tekst die ben ik nooit meer kwijtgeraakt. En als u de prijzen vertelt, wil ik wel eventjes laten horen hoe of dat ging. Ik wil wel een klein stukje van u horen, meneer Timmerman. <lacht> Dat begon zo, de klokken galmen blij en luid dat ieder het kan horen. De jubelende tijding uit, een prinsesje is geboren. Prinsesje klein, reeds nu bemind, was ons verlangen. Dat staat u nog helder voor de geest, ja. hè? De vreugde om ons koningskind. Weer klinkt in onze zangen. Meneer Timmerman? Ja. Dat was het. Ongelooflijk. Ja. En ik wilde bijna nog vragen, daarna kreeg u beschuit met muisjes, maar dat ging geloof ik niet door. Nou, dat ging wel door, maar die beschuiten, die waren al voor de kerstvakantie eh, op school gearriveerd in dozen. En toen wij die kregen, ja, toen hadden we wel een beetje moeite mee met onze melktuintjes. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar uiteindelijk zijn we er toch wel doorgekomen en we hadden een fijne vrije dag. Meneer Timmerman, hartelijk dank voor, uh, voor uw al baden, toch. Graag gedaan. Eind van het vorige uur spraken we even met Melanie... die zich uh, verwonderde over het feit dat eigenlijk niemand uh, het had... over de kosten van uh, de dag die uh, vandaag georganiseerd is. Eh, ze wilde veel liever dat dat gestopt zou uh, worden in uh, de zorg. Ad van Galen aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, een reactie ja. daarop, denk ik, hè? Uh, uh, zegt u? Een reactie daarop, denk ik. Ja, uh, het brengt vreselijk veel geld op. Als ik zie wat ik dan uitgeef, een, een nieuwe wimpel... Oranje Afrikaatjes. Ja. Dat huis. Ik denk dat we gemiddeld 20, 30 euro uitgeven. met koninginnen. Daar gaat dus over al die miljoenen mensen uitrekenen. Dan wordt het gewoon, kost het ons helemaal geen geld. En bedoel... we hebben een, leuke, we hebben een leuke, leuke, leuke dagen. Want je kijkt ernaar uit. En het is een ons kaartje naar buiten toe. Naar het buitenland. En het is een. een, een, een ja, hoe moet ik zeggen? Een middelpunt voor ons allemaal. Waar we vertrouwen in hebben. Dat kan ik van de presidenten en andere politici kan ik dat niet zeggen. Dus wat u betreft uh, moet het Koningshuis zeker blijven? Ja, zeker dit jongenstel, Fantastisch. Ja. Ja. ja heeft u heeft u nog uh, een bijzondere herinnering of iets, iets wat u bij is gebleven? Ja, van, de van vroeger. Kere... Ja? Ja, ik ben, ik, ben, ik ben van 1 januari 1941. En vroeger, ik ben en, en heb ik op school gezeten op de Dompijnschool. En dan gingen we met z'n allen, scholen, gingen we daar, hoe noemen ze dat, een opale zingen. Dat kon je in de dag. En ik kreeg aan het eind van de periode, Ik is een ik nu op 11, half 12. Kregen we allemaal een pressiebekertje met Ranja en een Utrechtse botersprits. Ja. Oh, dat, dat weet ik. <laughs> een bijzonder momentje. Ja, vond ik wel, ja. Nou, Ad van Galen, hartelijk dank voor deze reactie. Graag ja, de, gedaan. En de kosten van het Koningshuis uh, houden de gemoederen wel bezig. Uh, ook René maakt zich er druk over. Ja. Dag René, nee, goedemorgen. Nee, nee. Ik, maak, ik maak me niet druk. Nee? Mm -hmm. <laughs> dus het mag gewoon blijven en uh, al die kosten, dat is ook niet erg. Nee, we hebben toch wel het Koningshuis toch of uh, niet? Jazeker. Oké, okay, nou, ik wil zeggen, ik ben voor het Koningshuis... En ik, uh, ik ben 57, ik zie er heel jong uit. Ik word tussen de 30 en 40 geschat. Ja, nou, een... dat moeten wij maar aannemen vanaf hier. Wat zeg je nou? Dat, dat nemen wij aan vanaf hier. Nee, eh, maakt niet uit. Maar het is een beetje poppenkast. René, heb je een goede koninginnennacht gehad? Nee, nee. ik heb een eigen bedrijf. Ah. Gozer. Ja. Ik heb een restaurant. Ah, en... In Amsterdam, heel bekend. Je ga geen namen noemen. Ik ga niet anders zeggen, ook erbij. Daar kan ik ook geen namen noemen. Nee. Zeg maar, René, maar... even heel kort. Uh, want uh, de, de, de Koninklijke... Uh, wat, wat, wat vind je ervan? Uh, vooral blijven of uh, weg ermee? Nee, het mag voor mij wel blijven. Daar gaat het niet om. Want ik ben een goos die ik 1956 geworden. Ja. Eh, dus al... Maar ik hoor, ik hoor hem maar. En die zou ik graag ja, even willen precies. horen nog. Maar wij gaan... Die poppenkast morgen, of uh, ja, nee, vandaag dus, hm? gaan we betalen. Dus gaan de burgers betalen. Ja. Die poppenkast, de gemeente betaalt dat. De beveiliging, dat <laughs> betalen de burgers. En dat hoor ik nooit op tv. Dat zijn de dingen waar ik bezwaar over heb. Nou talen die Nou, bij deze is het gehoord, René. Zo is het, zo is het. René, dankjewel. En uh, wilt u uh, nog iets delen? Bijvoorbeeld een tip aan uh, onze aanstaande koning Willem-Alexander... of heeft u een mooie herinnering aan uh, de tijd met uh, koningin Beatrix? Bel dan vooral met 0800 1121. Ilan Hoekstra op het Museumplein in Amsterdam is hij aanbeland... want daar zijn ze al druk bezig met de opbouwen. We zijn puur om te werken. Maar je bent aan het werk, dus ja. hoe gaat het? Ja, goed, we zijn klaar. Helemaal klaar? Helemaal klaar. We halen de hekken weg en dan uh, ja, kunnen we eigenlijk uh, aan de gang. En de eerste mensen mogen dan gelijk al aansluiten vooraan ja. bij het podium hier op het museumplein? Ja. alleen zijn die er nu nog niet. Grasmat ziet er wel goed uit. Normaal is het anders uh, geweest, toch? Mm, ze hebben er vooraf uh, heel veel aandacht aan besteed. Goed water gegeven. En het is ook goed weer geweest. En het ziet er ook groter uit dan normaal? Nou ja, wat is normaal? Dit is natuurlijk wel een andere gelegenheid dan dat we normaal staan op Museumplein. Ja, hebben, we, hebben we er ook extra hard aan moeten werken of, of was het ook weer normaal? Het is uh, iedere keer anders. Dus je moet iedere keer weer opnieuw over nadenken. En er iets moois van maken. En dat hebben we gedaan volgens mij. En ga je zelf nu ook vooraan staan uh, tijdens het uh, concert? Nee, ik ga dadelijk slapen en weer fris en fruitig morgen om het af te breken. Ja, dat is toch wel eigenlijk zonde van al dat harde werk. Het Museumplein maakt zich op voor de dag van de inhuldiging. En hier uh, op de Dam, uh, in de uh, Radio 1 studio, zo ingericht... Uh, is uh, nog steeds de gast, Emiel Landman. Hoe koningsgezin ben jij eigenlijk, uh, Emiel? Um, goeie vraag, hoor. <laughs> ja. nou, ik vind de traditie vooral heel leuk. Ik vind dat wel iets hebben. Ja. Zo'n dag als dit, ik bedoel, anders hadden we hier ook niet gezeten met z'n allen. Ja, ik, uh, ik vind dat dat wel iets heeft. En heb je nog plannen uh, vandaag? Of ga je, je, je slapen, als ben... ik thuis ben? Zeker. En daarna? Ik denk jullie ook. Uh, en... en dan wil ik eigenlijk nog wat, wat markten afstruinen. Ik hoop nog wat uh, leuke platen te kunnen, op de kop te kunnen tikken. Kijk. Weet je wel? Ja. Zo van, uh... Ben je nog uh, op zoek naar iets specifieks? Oh, dat is nog eigenlijk heel veel wat ik mis. En ja. ik heb ook altijd dan, neem ik me voor dat ik een x-aantal platen koop met een mooie hoes die ik niet ken. Ik bedoel, als het dan 50 cent is, dan. Hopend ik op, een, uh, op een mooie verrassing. Ja, ja precies. En dan, dan luister je het een keer: vind je het niks, dan is het niks. En iets, dan is het Wordt het dan onderzetten. Ja. Maar dan moet je eigenlijk natuurlijk niet echt gaan slapen, maar meteen door. Want anders is het beste weg. Ja, ja daar heb je eigenlijk gelijk in. Dus dan, uh, dan knallen we er maar een Red Bull in aan. Zo is het. <laughs> Goed, uh, je gaat uh, weer voor ons spelen. Uh, net speelde je alleen. Je hebt uh, je vrienden er weer bij gehaald. Want uh, nu is het tijd voor Lately. Lately Lately I'd stumble and fall I'd stumble and fall Lately I'd stumble and fall I'd stumble and fall still frames embler, and blurring visions old eyes and recognition lost shores rising passions failing meet you there and be Empty nights and empty stations up ahead Your own ambition lost, no Still frames in my mind Lately, I'd stumble and fall I'd stumble and blurring eyes and blurring visions Old eyes and recognition lost Your Shores are rising, passions fail meet you there and be completely lost up ahead these silence fading everywhere you know you are just lost shows rising passions failing meet you there and be completely lost the empty nights and empty stations up ahead your own ambition lost no In empty stations up ahead Your own ambition lost No, we're still frames in my mind Lately, Emiel Landman Dankjewel en een hele fijne, uh, bijzondere Koninginnedag Toegewend ja, en langzaam gaat de nacht over in de dag, Kees Dorresteijn. Dat is ja, ook wel een beetje te merken op Twitter. Dat is uh, zeker te merken op Twitter. Dat is eigenlijk het enige waar het uh, nu over gaat. Wakker worden en hier naartoe komen naar Amsterdam... of ergens anders Koningin de Dag gaan vieren. Ed Svenny1992, die zegt... Ik ga slapen met Bea en ik word wakker met Wim Lex. En Ed Corné van Loon, die tweet... Veel plezier uh, op deze historische dag. Maak er wat moois van. Geen vaccinelichtjes uh, vandaag, hoop ik. Dan, Dan Pointer, die zegt de W van Wakker in de trein op weg naar Amsterdam. En heel veel mensen die hier zitten in, in de trein richting Amsterdam. In ieder geval, dat merk ik al een beetje. Um, Volg Judith, die zegt: uh, Here we go met een lichte kriebel in de buik. Een uh, geruststellende tweet van Alex Raggers, die is uh, luitenant-kolonel bij de luchtmacht. Hij tweet, het is nog vroeg, maar we zijn er klaar voor parade uh, bij de troonswisseling. Goed om te weten. Um, Dolf Reusink, die tweet, krantje lezen en dan met een delegatie burgers uit Overijssel per bus. Via Zwolle naar de inhuldiging van uh, Willem-Alexander. En um, Ed Jeroenhof, uh, die zegt, zo in de trein naar Amsterdam met iedereen. Dus het zal waarschijnlijk wel wat drukker zijn. Nog geen vertragingen, zag ik uh, op internet. Het is ook nog een beetje te vroeg misschien voor vertragingen, maar... Yeah. Uh, in ieder geval, het NS online, die uh, altijd uh, alles aangeeft, die heeft sinds 8 uur gisterenavond niet meer getweet. Oh, dus. Nou, dat uh, denk ik is een goed teken. Geen, Geen nieuws, goed nieuws. Geen ja. nieuws, goed nieuws. Uh, laten we hopen dat dat uh, zo ook goed gaat uh, richting uh, half elf, uh, de balkonscène. Um, dan zal het dan namelijk wel vol zitten. Nog een volger van NS online, die zegt, uh, ik voorspel uh, een troonwisselstoring. Dat uh, oh, oh, oh, uh, uh, ja, is die ene woordgraf, toch? Uh, die, oh, oh, nou, dan mag ik de volgende zeker niet maken. Maar, ah, ja, uh, uh, uh, En een andere reageert daar nog op, uh, die zegt... ondanks de aangekondigde vorst blijft de dienstregeling ongewijs. Nou, prachtig. Sociale media in de gaten houden. Ja, ja oké, okay, dankjewel. Ja, daarvoor. en uh, straks, uh, uh, dit is mijn laatste tweets... en zo direct uh, gaat uh, Luc I. Kink, die gaat dat doen. Kijk aan. Kan je al volgen op Luc, waar die uh, nu is. Is vast onderweg. Dank je. Wat is jouw op. twitternaam? Ed uh, Kees Doornstein. Kijk, ook even goed genoemd. Kees, met een C, met een K. Met een K. Zo, dan, dan, dan, dan kunnen we je opzoeken. Precies. <laughs> uh, Jasper, goedemorgen. goedemorgen koning dag. Koning dag. Uit... Goede. Morgen koningdag. Koningdag. Goede konings, koningsdag, moeten we ja, ook zeggen. Precies, ja. ja uit Amsterdam? Ja, Amsterdam-West. En Koningsgezind. Ik heb de boel uh, buiten hangen. Ik heb een, een oranje laken uh, gespannen... Uh, uh, met daarop uh, langhangend de, de kleur. Kijk aan, dus uh, de, het, het huis is er klaar voor? Ja, dat was het al om twaalf uur. Heel Amsterdam, die, we hadden het eigenlijk al eergisteren kunnen ja. doen, uh, bij wijze van spreken. Dus, ik heb toch het idee dat er ook wat, uh, wat vlinders in de buik zitten. Het is wel een beetje spanning voor vandaag. Ja, het is een gek gevoel, hè? Ja. Maar kun we, kunt u eens uitleggen hoe, hoe, hoe dat is? Nou, je mag je juist zeggen, hoor. Uh, hoe dat is. Ja? Het thuis zitten en eigenlijk gewoon niet de slaap kunnen krijgen. En eigenlijk gewoon alle media proberen af te, af te struinen. Op zoek, op zoek naar wat? Nou ja, op zoek naar uh, informatie. Hmm. Maar de informatie ligt soms op straat, uh, Jasper. Nee, en, en, en, nou, nee, je bent nee. wel thuis en, en niet hier. Kom je nog hier naartoe? Nou nee, kijk als ik als ik moet ik moet ik ik ik heb zo'n computer die op mijn bureau staat. Moet ik die helemaal meeslepen dan? Uh? Nee, dat wordt inderdaad een beetje lastig. Nee, je kan alles gewoon heel goed volgen en uh, er is ook een als je gewoon zoekt, Google zijn er allemaal hele leuke live, er is een live webcam yeah. op de dam. En die, die, die schakelt naar... Ik, ik, ik zie jullie boxje ook af en toe staan. Nou, heel goed. Hé, hey Jasper? Ja, maar uh, goed, ik had het over de thuisblijvers. Ja, nou, en, en, en wij hadden het even over de vraag van... is er nog een mooie herinnering misschien aan Connie en Beatrix of ja, oh, uh, een aan, tip? Ja, aan uh, beide. Aan, aan beide. Ja, en... Uh, Beatrix en, en Maxima. Vertel. Ik heb alleen de twee dames gezien in het echt. Oké, okay, waar was dat? Uh, Beatrix bij de Katerplein, die ging uh, de Notenbar of zoiets, uh, in Amsterdam West, uh, die was, bestond 100 jaar of 75 jaar of iets. En dat was een soort opening? Ja, dat was, dat was nog in de tijd van, van Tijn, uh, nee, van nou, een andere burgemeester. Ja. En bij de uh, Appeltjes van Oranje, ja. en... de brug in Amsterdam West, heb ik uh, Maxima uh, laten passeren, zeg maar. <laughs> Heeft u voorbij zien komen. Ja, maar ze is best wel een lengte, hoor. Ze is een heel interessant. Ze zijn ja. lang. Ja, ja, ja. Nou, ja. heel mooi, Jasper. Dankjewel voor uh, je bijdrage. En uh, uh, mocht u thuis nog een uh, mooie herinnering hebben... of een mooie anekdote of een, een, een goede tip... dan kunt u die gewoon doorbellen via 0800-1121. En die tips komen ook van bekend Nederlands. Schrijver Philip Huff bijvoorbeeld. Hoogheden... U bent nog net geen koning en koningin, maar ik wens u wel alvast heel veel geluk en gezondheid toe. En ik hoop dat dat de rest van ons ook weer mag vallen. Dan wens ik u dus alle goeds van Philip Huff. Kort ja, maar krachtig. Ja, kort maar krachtig. Amsterdam stikt op dit moment van de belangrijke gasten, die uh, straks ook achter de prezant moeten geven natuurlijk. En uh, onze verslaggever Chris Bergstrom, die zal de hele nacht op zoek naar die mensen. Maar ja, natuurlijk te vergeefs. Dan maar eens kijken waar de koningin slaapt. Goedenavond, goedenavond heren. Weet u toevallig aan welke kant uh, de koningin slaapt? Ik zou het nog niet weten, jongen. N hij weet het ook niet. Uh, nou, ik ga even een rondje doen. Kijken of ik misschien staat het toevallig net uit het raam te kijken. Je weet het maar nooit. Ondertussen loop ik uh, naar de achterkant van het pleis op de Dam. En hier staan uh, wel wat limousines met de kentekens uh, AA. Oh, ik zie nu twee mensen naar beneden kijken vanuit de Dam. Twee heren met een stropdas. gaan zwaaien. Ze zwaaien nog terug ook. Nou, die hebben het leuk, hoor. Maar het zou te gek zijn als ik hier gewoon natuurlijk Beatrix zou zien. Maar ik geef de moed niet op. Ik ga even naar wat mensen die hier al voor de hekken liggen te, te wachten tot morgen. Hallo, nacht. Hoe heeft u het? Koud. Dat dacht ik wel. Hoe lang ligt u hier al? Ik zit hier vanaf uh, kwart voor één. Kwart voor één? Ja. En dan uh, de gaat Het Het was om vijf uur. En zagen we tien uur journaal. En toen stond het redelijk vol. En toen dachten we van, nou, we gaan gewoon nu... En het was het laatste plekje nog uh, aan het hek. En heeft u uh, nog een glimp kunnen opvangen van een uh, koningslid? Nog niet, nog niet. We, we, toen we vanmiddag aankwamen om half zes, we stonden we wel aan de andere kant van het paleis te wachten. Maar uh, ja, daar gebeurde zeer weinig. We zagen wel veel auto's met AA en een getal erachter, maar geen mensen daarin. En uh, als je nou een tip voor mij hebt, waar zou ik het beste naartoe kunnen gaan om een glimp op te vangen van een, uh, van een royalty? ergens voor de tv gaan zitten. Ja, en die Chris Bergstrom is toch de hele nacht op zoek geweest. Uiteindelijk kan hij ze beter allemaal bekijken voor de televisie. De Vrijmarkt in Utrecht die is gisteravond al begonnen... en die komt na een korte tussenstop weer langzaam op gang. Verslag even Misha Blok gaat alvast langs enkele vroege vogels. Nou, nog steeds op de Vrijmarkt in Utrecht. Twee dames zijn druk bezig met het uh, opzetten van, die, van hun kraam. Vroeg, hè? Heel vroeg, heel vroeg, heel vroeg. Ja, ja. Maar uh, je moet er vroeg bij zijn. Wil je een plekje krijgen? Ja. ja. En uh, ja, wat, uh, wat gaat u allemaal verkopen? Is het vooral oude rotzooi of zitten er ook echt uh, pronkstukken bij? Er zitten ook wel, wel pronkstukken bij. Uh, en oude rommel. En uh, oude kleding natuurlijk. En uh, ja, van alles. Echt, echt voor de mensen om te snuffelen. Ja. Dus dat als het Kleine, men... Vooral voor de kleintjes heb ik al leuke barbies en knuffels. En voor de grote weer hele mooie spullen. Dus boeken, ja, je kunt ze gek niet verzinnen of we hebben gewoon alles ingepakt. En hebben jullie een beetje verkoopervaring? Uh, ja. Ik... ja, we zitten in de sales allebei. Dus het is ook nog een goede training ook nog, op onze vrije dag. Maar uh, wel leuk. Ja, anders. Dus. En wat werkt nou? Wat verkoopt nou goed? Uh, sowieso boeken. Altijd, want er blijven de mensen bij hangen. En uh, glaswerk, kleding ook wel. Dus dat zijn toch wel de items. En, en, en kinderspeelgoed vaak. Ja. ja, Het is nog niet eens het verkopen. Het is gewoon de lol. De mensen zijn allemaal vrolijk. En, en komen gewoon kijken en wat ze meenemen. Dat zei ik net ook al tegen mijn vriendin. van, joh, Al neem je het voor 50 cent mee. Al zij er maar blij mee zijn. En wij er vanaf. Ja, ja. En het is nog echt heel erg rustig hier. Hè? En Vooral dronken mensen nog die hier rondlopen. Dus nog even geduld hebben. Ja, ja maar alhoewel die dronken mensen zijn wel uh, goed aardig in ieder geval. En je hebt er geen last van. Dus dat gaat, uh, hebben ze goed onder controle. Ja. Maar ze kopen niks. Nee, maar ze willen wel helpen. <lacht> <lacht> maar we hebben geen drank. <lacht> dus dat scheelt. <lacht> Alleen koffie. En succes zo. Dank je. Dank je Jij ook. Bent u, bent u juist heel erg laat of bent u heel erg vroeg? Ik ben al uh, heel vroeg nu. <laughs> dus u komt zo echt voor de kraampjes? Ja, ja, ja. ja. Nou, uh, nee, uh, ik uh, heb zelf een eigen kraampje. Oh, u heeft een eigen sinaasappel? Uh. Ja, sinaasappel en uh, broodjes en uh, Turkse pizza's, uh, noem maar op. Dus u gaat uh, de mensen uh, voorzien van vitaminetjes? Ja, dat, dit, dat wel, ja. <laughs> Deze wel. Maar uh, die andere is een beetje vettig uh, spul, dus uh, of het nou echt gezond is, dat weet ik niet. <laughs> nee, dat kan ik niet zeggen. Hoe lang staat u hier al? Vanaf uh, gisteren drie uur ben ik hier gekomen. Ja. Hoe blijft u wakker? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Hè. Maar hij gaat zo wel een beetje pitten. De, uh, collega's die zitten al in de auto. Als ze wakker zijn, dan gaan wij. Die dus hebben een soort van uh, tourbeurten. Juist, ja. ja, ja. Dus uh, over een paar uurtjes zijn zij wakker, dan gaan wij uh, een beetje pitten. Ja, we redden zes uur wel s'avonds. En hier een uh, kraampje met uh, allemaal kleding. Rekken vol met kleding. Schoenen, tweedehands. En een meneer in een bondjas. Die de kraam beheert, maar die eigenlijk ligt te slapen. Meneer? Meneer? Hallo? Meneer? Nee, die krijgen we niet wakker. Ja, ben benieuwd of hij, of hij straks natuurlijk wel lekker wakker wordt. En zijn spullen gaat verkopen op de vrijmarkt in Utrecht. Mischa Blok ging er naartoe. 10 minuten over half zes. Goedemorgen als u net bent wakker geworden. Dit is Radio 1. De hele dag doen we verslag van de uh, activiteiten, festiviteiten hier in Amsterdam. Live uh, vanaf de Dam. En te gast in de studio Thomas uh, Boeschoten, voormalig lid van de commissie Cohen in Haren. Je uh, bent nog steeds gewoon student. Uh, binnenkort ga je beginnen begin aan, je, aan je masterscriptie. En ik zag ja. je net al heel druk bezig op je laptop... Ja, ik, ik dacht ik kijk nog heel even wat er net allemaal gebeurd is. Wat, wat mij nu opviel was dat om vier uur was zeg maar het absolute dieptepunt qua activiteit op Twitter en zo. Dus dat was wel het moment ja. waarop mensen gaan slapen en nog niet wakker zijn, denk ik. Ja, ja. En de afgelopen twee uur is dat een beetje gaan groeien. Vijf uur was het alweer drie keer zoveel als om vier uur. En nou ja, dan om zes uur zal het ja. nog meer zijn. En ik heb ook heel even gekeken uh, naar het woord dronken. Gewoon even gekeken <lacht> hoe, dat zich nou verloopt, uh, hoe je dat ziet verlopen tot de avond. Ja, Twitter als een heartbeat van de samenleving. Ja. <lacht> maar, uh, wat, Zit wat... daar een piek in? Uiteraard, uiteraard. <lacht> uh, nou ja, vanaf een uurtje of uh, vier, vijf is het redelijk stabiel. En dan om zeven uh, uur, half acht, dan uh, zie je hem omhoog gaan. En dan om tien uur is zeg maar de eerste piek. En die loopt dan door tot en met, uh, tot met half 1. Ja. Dus uh, tussen tien en half één wordt het meest getweet over dronken. Maar ja. ja. Eigenlijk zegt dat verder niet zo heel erg veel. Nee, nee. Behalve oh, dat het heel knap is dat die mensen nog kunnen tweeten als ze dronken. Ja, zijn. en, en dat, dat al die mensen al, nog bereik hadden. Want ja. ik had het dus niet op dat tijdstip, in ieder geval. Ja. Nou ja, en dan zie je het heel snel nou raap uh, omlaag. Ja. Het is een uh, schoolvoorbeeld van analyses. zoals die uh, veel vaker uh, gemaakt uh, worden tegenwoordig. Sociale ja. media zijn niet weg te denken. Ja, je in de dag uh, zonder sociale media zou het kunnen. <laughs> dat is vroeger altijd gelukt, geloof ja. ik. Ja, toch? Maar, uh, Alleen ja, uh, sociale media. Kijk, sociale media is natuurlijk een heel uh, voor dingen die er nu zijn. Maar ja, een keukentafel vind ik ook best een sociaal medium. Ja, maar laten we het even beperken tot oh, die digitale sociale media. Twitter, Facebook, ja, dat ja. soort dingen. Het is bijna niet meer weg te denken, toch? Nee, klopt. <laughs> het hoort erbij. Ja. Maar ja, tegelijkertijd, al die mensen in Amsterdam... hebben niet getwitterd als ze, als ze geen bereik hadden. Dus ja, dus, maar, ja die, ze hadden het wel geprobeerd. Misschien dat ze daarmee ja. gefrustreerd waren. Ja, Nou, het gekke is, je zegt het is niet meer weg te denken... Um, daardoor gaan mensen dus in hun gedrag ook al anticiperen... op het feit dat het er is. Dat, uh, dat, doen, uh, dat doet eigenlijk iedereen de hele tijd. Dus daardoor, om, als het ware, uh, bijvoorbeeld... Nou, heel snel voorbeeld, Wilders die geeft geen persconferenties meer omdat hij gewoon alles kan twitteren. Ja. Dus het, het verandert echt de hele scope van de samenleving die zin. Mensen ja. worden misschien wat, wat luier wellicht. En zeggen van nou ja, uh, ik hoef dat niet meer te doen... want ik kan het net zo goed tweeten. En dan weten eigenlijk veel meer mensen het... dan wanneer ik het zou vertellen aan de keukentafel. Of... Nou, als, als je het hebt over luier en, en dat soort dingen... Um, wat je bij protesten vaak ziet... ik weet niet of je Evgenie Morozov kent... maar dat is een interessante uh, ja. denker. Die zegt eigenlijk, je wordt inderdaad... omdat je je frustratie van je aftweet gaan wij niet meer bij elkaar komen. Dus in plaats van dat het een middel is om uh, protesten te organiseren... zegt hij eigenlijk, ja, we zijn allemaal toch uh, frustratie van ons af aan het tweeten. Ja. En daardoor gaan we niet meer echt protesteren. Het gallen over het Koningslied. Ja, bijvoorbeeld. En dat was dan behoorlijk effectief... totdat, uh, nou ja, uh, ja. Uh, totdat het weer terugkwam, het Koningslied, maar goed. Uh, maar over het algemeen haalt dat dus niet zo heel veel uit. Nee, precies. Maar uh, soms wel. Uh, Thomas, ja. wat ga je vandaag verder doen? Uh, de, de hele dag achter de schermen zitten? Nee, ik ga naar bed zodra ik hier klaar ben. <laughs> ja, dan is het mooi geweest. Ik had nog niet geslapen. Ja. Nee. Ja. Nou, ik wens je een hele uh, fijne uh, nacht toe dan. Dank je. Een van... Ja, ja, ja je ik denk naar dat pas thuis ben Zoiets? om uh, een uurtje of zeven, half acht of zo. Dus later nog. Dus, uh, nou, slaap lekker zo meteen en uh, ontzettend bedankt dat je hier wilde dank zijn. Jou. Yes. Dat was boeschoten. Uh, Peter Peskens, Paul Schierstra en Emu Landman. Zij uh, gaan voor ons nog. Uh, een nummer spelen. En ik ga even spieken welk nummer dat is. A bargain between beggars? Correct. Ga je gang. shadows may give way And all your sad related questions fade Right about here you say our day will come While it's the night I long for I dream from the depths of Heart. I'll beg, steal, or borrow your love I'll dream from the depths of the heart Consider this a bargain between beggars And here we go And make this work For us and To try and learn From all we lack Cause right about here This day is done While it's the night I long for I'll dream from the depths of the heart I'll beg, steal, or borrow your love Dream from the depths of the heart Consider this a bargain Between beggars Between beggars Between beggars, between beggars. Peter Peskens op bas, paals, geerstra, percussie en Emu Landmaal. Zang en gitaar. Hartelijk dank, heren. Jullie ook. Dank. Ja, applaus voor jullie. Ja, dat doen we wel even, dat is mooi voor. Mooi van radio, hè? Ja, de laatste feestgangers nemen de trein naar huis... en Amsterdam verwelkomt de eerste Oranje-fans. Kortom, verwacht drukte bij de spoorwegen. Corine Koetsier, woordvoerder van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u terug op de nacht? Nou, uh, relatief uh, rustig. We hebben natuurlijk een drukke nacht gehad en veel mensen vervoerd... maar gelukkig qua incidenten viel het heel erg mee. Ja, waar, waar, waar was het de meeste druk? Uh, nou, je ziet het met name in Den Haag en Utrecht. Daar zou ik echt een nachtprogramma hebben... dat het daar met name druk is geweest op de stations en in de trein. En de ongeregeldheden in de nachttreinen? Na nou, een paar kleine opstootjes zijn er geweest die vooral met uh, drank te maken hadden. Maar gelukkig geen grote noemenswaardige incidenten. Ja, dus eigenlijk een, een nacht zoals uh, uh, andere nachten als het gaat om een grotere event. Ja, inderdaad klopt. Ja, zou ik weer dat je wel zeggen. Maar nu dan uh, ja, de dag. Hè? Uh, de eerste ja. oranje fans zijn vast al ingestapt. Ja, het klopt. Ik heb eventjes gevraagd uh, hoe het beeld is op verschillende stations. Nou, nog relatief rustig. Ik bedoel de mensen die koningin de nacht hebben gevierd liggen in bed. En andere mensen worden nu, nu wakker. Dus we gaan verwachten dat het allemaal nu op gang komt. Maar we zien dat het nog uh, vrij rustig is op stations op een uh, aantal uh, nou ja, feestgangers na. Waar wordt uh, de meeste drukte verwacht? Uh, wij verwachten zelfs de meeste drukte op uh, Amsterdam. Uh, in de treinen richting Amsterdam en op Amsterdam Centraal. Ja, daar vinden natuurlijk de grootste festiviteiten plaats. Hmm. En wij weten uh, dat het uh, nou ja, voor ons ook altijd druk is uh, richting Eindhoven en station Eindhoven. Is er nog een advies te geven aan uh, reizigers die misschien uh, richting Amsterdam willen uh, vertrekken? Ja. Nou, wat ik in ieder geval zou willen adviseren is kijk gewoon op ns.nl en plan je reis uh, vooraf goed. En hou er gewoon rekening mee dat het een drukke dag gaat worden... En uh, nou ja, bereid je dus uh, goed voor. En met name als je ook terug uit Amsterdam, wil haar er dan rekening mee... dat je gewoon uh, in drukke treinen zit, maar dat je wel tot laat in de nacht terug kunt. Corinne Kutsi, woordvoerder van NS, dank u wel. En verslaggever Anne de Jong is weer onze kant opgekomen. Hij is uh, op de Dam. Anne? Ja, want ik was mensen aan het opwachten bij het uh, NS-station. En uh, deze mensen wilden best met me praten, maar alleen als we door konden lopen. Ja, alleen als we door kunnen lopen. Want we willen wel echt kijken... Ja, wie er op het balkon staat. Ja, en we lopen net de dam op. En wat wordt het plaatje waarschijnlijk waar uh, u terecht komt? Nou, ik denk dat er uh, drie rijen, vier rijen voor me zijn. Recht voor een balkon, dus het is prachtig ja. voor het feestje. En u zijn net kwart over vier de wekker vanuit Bussum gekomen. Ja. Waarom in vredesnaam zo vroeg? Ik had toch ook nog een uurtje later? Nee, nee, nee, nee, want dan maak je dit niet mee. Dan heb ik niet dit plekje. En het uh, is maar één keer, dus uh, helemaal mooi. Ja. En wie hoopt u het, het allerbeste hier te zien vanaf deze plek? Nee, het hele plaatje. We willen gewoon alles zien. Ja, het, uh... ja en ik, ik sta prachtig. Ik sta recht voor een balkon, dus het is goed. Ja, het valt niet tegen, je nee, had niet nee, een uurtje nee. eerder moeten komen? Nee, nee, nee, ik hoef niet eerder. Dat, dat valt me mee. Ik had verwacht dat ik echt uh, daar bij de pilaar zou staan. Maar nee, ik sta hartstikke goed. En heeft u het nog slimmer aangepakt, want de mensen die voor u staan... die hebben de hele nacht moeten wachten. En nu heeft toch nog iets kunnen slapen. Ja, en uh, dat had ik er dan weer niet voor over gehad. <lacht> nee. <lacht> nou, geniet ervan. Ja, dank u wel. Fijne dag. Een bijdrage was dat van Anne de Jong. Ja, en Charlie Bolmeijer, die heeft de hele nacht... met de Amsterdamse schoonmakers meegelopen. En nu maakt ze de balans op. Jan Dierksen, je hebt de hele avond het schoonmaakteam geleid hier... door het, het centrum van de stad om het netjes te maken voor de inhuldiging morgen. Ja. Uh, hoe heb je het ervaren vanavond? Ja, het was weer een, uh, een gezellige avond. Hè. Een hoop mensen uh, wel dronken en dat soort dingen. Maar we hebben gelukkig geen problemen gehad. En, uh, we hebben de aanrijroutes uh, schoon kunnen maken. En, uh, op verzoek van de politie uh, zijn we nu op de Nieuwmarkt. Om, uh, omdat hier veel uh, glas ligt. En Wat is nou het grootste verschil tussen een, een nacht als vannacht en een uh, normale nacht? Nou, de normale dag uh, is het niet zo druk als, uh, als nu. Hè? Ik denk dat als wij uh, 1 mei uh, beginnen wij om 12 uur s'nachts. Dus uh, meteen na Koninginnedag. Dan is het ook nog gigantisch druk en dan, uh, dan werken we gewoon uh, het klokje rond, zeg maar. Om uh, de stad zoveel mogelijk schoon te krijgen. Terugkijkend naar vannacht, wat was het allersmerigste moment? Ja, allemaal smerig. Uh, ook gevaarlijk, hè? veel glas uh, en dat soort dingen. Dus uh, qua smerigheid, ja, kotsen. Hè? Uh, mensen dronken en uh, die gaan dan over hun nek. Maar gelukkig hebben wij ook water bij ons aan de spuitenbeweg. Dus dat hoeven we niet te vegen. Dus dat uh, scheelt ook wel weer. Hoe we ziet morgen eruit voor jou? Nou, uh, morgen, ik denk, uh, om een uur of half negen thuis te zijn. Dus dan ga ik eerst, denk ik, even een tukje doen en uh, één oog gericht op de televisie. Een nacht als alle andere nachten, behalve dan dat het een stuk drukker was. Charlie Bolmeijer deed verslag. En in het vorige uur belden we al even met Inge Verkerk. Zij mag samen met een groepje kinderen van basisschool De Slijer straks bij de huldiging zijn, dus in die nieuwe kerk zitten. Inge, uh, goedemorgen. Ik hoor al wat meer uh, rumoer op de achtergrond. Jij hebt je aangesloten bij de kinderen. Goedemorgen. We zijn net, uh, we zijn net in de bus gestapt. Kijk. Uh, en over een minuutje of acht vertrekt hij, hè? Ja. Ja, uh, uh, ik hoor toch een soort van opgewonden spanning toch wel een beetje. Uh, nou ja, ze, zijn, ze hebben er zin in. Ze ja. hebben allemaal een oranje slingerd om en uh, spelletjes bij zich. Dus uh, iedereen is op tijd, iedereen heeft de spullen bij zich. Dus dat is weer een hele oplichting. Waren er eigenlijk nog uh, uh, regels uh, gegeven als het bijvoorbeeld gaat om uh, wat je wel en uh, niet mag uh, dragen? Wat kleding bedoel je? Ja, ja. Uh, ja, geen blote armen, geen blote benen, rokstof op of over de knie. Zo. Dus, uh, Dat moest allemaal wel even geregeld worden van tevoren. Dat uh, moest op het laatste moment nog geregeld worden, maar het is allemaal goed gekomen. Ja, en, en en is, oh, sorry. Nou ja, Inge, jullie gaan natuurlijk zo meteen rijden, maar uh, uh, jullie hebben er natuurlijk nog wel even voor dat jullie ook echt daadwerkelijk in de kerk moeten zijn. Dus wat moet er nog zoal gebeuren, behalve hier naartoe komen rijden? Niet zo heel veel, want we gaan nu naar Schiphol. Dan krijgen we nog wat eten voordat we verder gaan. En dan gaan we met een pendelbus uh, richting kerk. En dan zullen we heel op tijd daar zijn. En dan is het vooral wachten. Ja, uh, en, en, en kunnen de kinderen dat aan? Ik hoop het. Ik heb ze van tevoren gezegd. Ze zagen er tegenop. Maar ze hebben ja, wat hun boeken bij zich en wat spelletjes. Dus ik hoop dat die mee de kerk in mogen. Mm. Dat ze toch een beetje de tijd kunnen doden. En om de tijd inderdaad door te komen. Ja. Juist. Uh, uh, uh, maar ze beseffen wel allemaal vandaag dat ze getuigen zijn van een historische gebeurtenis. Ja, ja dat, uh, daar zijn ze zich heel goed van bewust. Ik uh, zou zeggen, uh, een heel goede reis, nog een minuut of vijf en dan, uh, dan is het vertrek. Ja, zeker. Heel veel plezier vandaag. Dankjewel. Inge Verkerk. Inge Verkerk, onderweg naar de nieuwe kerk. Ja, uh, uh, mensen onderweg naar Amsterdam, maar de laatste feestgangers, uh, vertrekken ook naar hun bed. Sophie Eskes geeft een lift. Ben je op weg naar huis? Ja. Kan ik jou een lift aanbieden? Tuurlijk. Dat is handig hè, ik spring maar achterop. Wat heb je vannacht uh, allemaal gedaan op uh, Oké, okay. Ik ben uh, naar de Duivel geweest, uh, Queensbridge. En daarna ben ik soort van gaan lopen. En uh, ik zou naar de Melkweg gaan, maar ik ben in de Jimmy Woo terechtgekomen. En uh, nu ga ik gewoon naar huis. Was het niet zo gezellig? Vermoeiend. Dat was vermoeiend, gewoon lekker alleen naar huis? Ja. Heb je nog plannen voor morgen? Ja. Wat ga je doen? Nou, ik heb een dochter van 8,5. en een half. Dus morgen ga ik of naar Vonden of naar Wester. Maar ga niet met je dochter um, pas op je benen intrekken. Ja, anders... zit rechts, hè? Ja, oké, okay, dat is goed. Um, je gaat niet op de vrijmarkt staan? Nou ja, ze wil naar Vonden Dingetjes verkopen, maar ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe laat we het redden. Nou, Nog een klein stukje? En dan zijn we er. Oké okay dan. Nou, ik ga mijn fietsie pakken, die staat daar. Dank je voor de lift. Ja, en die lift werd gegeven door Sophie Eskes... aan uh, zo'n beetje de laatste feestgangers in Amsterdam. Ontzettend sympathiek natuurlijk. We vroegen u de afgelopen nacht om uh, te uh, reageren op de vraag... Uh, welke herinnering heeft u nou eigenlijk aan koningin Beatrix... of heeft u misschien een tip voor de aanstaande koning Willem? En Gerry Algra uh, Appel uit Worcum... die heeft wel eens een ontmoeting gehad met Beatrix. Maar volgens mij niet heel direct, hè? Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Waar, was, Goedemorgen. Waar, waar was die ontmoeting? Die ontmoeting was in de jaarbeurs in Utrecht. En, en wat was de gelegenheid? En dat was naar aanleiding, en ik dacht van de Verenigde Naties, die hadden het jaar van het milieu, uh, nou ja, hoe noem je dat, ingesteld. Mm -hmm. En ik was er namens de plattelandsvrouwen en nou de vrouwen van nu. En dan moesten wij, de laten we zeggen het gewone volk of de gasten, die moesten er eerst wezen. Dus laten we zeggen, voor tien uur of zo. En toen zeiden ze, nou, er zou een heel bijzondere, uh, nou ja, persoon komen. Dat was en dat bleek uh, uh, prinses Beatrix te zijn. Ja, dat was dus niet uh, aangegeven van tevoren? Nee. Oké, okay, waarom was dat? Enig idee? Ja, waarom? Dat weet ik niet. Dat, dat willen ze dan geheim houden, blijkbaar. Ja. Want en... anders dan is dat natuurlijk... Uh, uh, ja, nou zijn die media natuurlijk nog veel meer bekend dan ja. in de zeventiger jaren. Nou ja, in elk geval, het was geheim. Ja. Dus wij gingen naar Utrecht en ik wist niet... Uh, Waar, ja, ik wist wel waarom ik erheen ging, maar wat het te beleven was, wist ik niet. En toen uh, uh, kwam zij uh, het podium op, uh, was er gelijk herkenning? Ja, ja, beter ken je wel. Ik weet alleen wel dat ik haar heel klein vond. Oh? Want je kent haar alleen natuurlijk van de tv of van een foto. Hè? En toen dacht ik, goh, wat is ze klein. Mm. Maar dat is het enige wat ik ben in, En ik weet ook niet of ze een verhaal gehouden heb. Nee. En Dan bent u een beetje kwijt van die dacht, tijd. Maar ja, ik ben 75. En het was volgens mij was het het jaar van het milieu en iets van 2,73. Ja. Dus. Een bijzondere en. herinnering. Uh, Giri Alger Appel uit Workum. Hartelijk dank uh, ja. voor uh, deze bijdrage. Het was ook uh, de laatste voor uh, deze nacht. Want uh, ja, het is licht geworden. Uh, ook hier in Amsterdam. Het zonnetje schijnt nog niet helemaal. Maar het is duidelijk dat hij uh, aan het opkomen is. En, en ik hoor ze toch een beetje op de achtergrond. de Ja, mensen bij op de, de Dam. Vlakbij uh, het paleis hier op de Dam. Anne? Ja, en uh, nu het zo licht is geworden. Zie je opeens ook dat het hier behoorlijk oranje aan het kleuren is. Dat is goed om te zien. Oranje mutsen, oranje kronen, oranje kepen. En inmiddels toch ook al denk ik bijna 300 mensen die hier de eerste vijf rijen van de Dam bij de hekken staan te bevolken. Allemaal om tien uur. Dan willen ze dat ene momentje zien dat iedereen langskomt. In de balkonzen natuurlijk daarna. En daarvoor staan ze hier al in alle vroegte vanuit Hilversum, Bussum en waarschijnlijk uit alle streken van het land gekomen om deze legendarische dag bij te wonen. Ja, en uh, zo gaat de dag van start en uh, gaat Nederland slapen, een groot deel van Nederland. Nederland ontwaakt ook, voor het andere grote deel. Zullen wij ons gewoon aansluiten bij die eerste groep, Klaas? Ja, zeker. Zometeen hier op Radio 1, e, Marcel Oosten en Lara Renze. Blijf luisteren naar deze zender voor al het nieuws rondom de abdicatie. En de inhuldiging van de Nieuwe Koning. En wat ons betreft ontzettend bedankt voor het luisteren. Ja. En een hele fijne dag. Een mooie 30 april. Zometeen het nieuws van 6 uur, gelezen door niemand minder dan René van Brakel. Dag.